Vier uur met het NOS-journaal. De veiligheidsmaatregelen op Russische luchthavens en treinstations... zijn flink aangescherpt. President Poetin heeft dat gedaan na de explosie vanochtend... op het treinstation in de Zuid-Russische stad Volgograd. Daarbij kwamen zeker veertien mensen om en vielen tientallen gewonden. De Russische autoriteiten zeggen dat het om een zelfmoordaanslag ging. De verantwoordelijkheid is nog niet opgeëist... maar komt enkele maanden, de aanslag komt enkele maanden nadat een Tsjecheense rebellenleider had opgeroepen... tot aanvallen op burgerdoelen in Rusland, zoals de Olympische Spelen in Sochi. In Groot-Brittannië is een onbekend schilderij... van de 16e-eeuwse Vlaamse schilder Antoni van Dijk opgedoken... De schilderij blijkt ongeveer een half miljoen euro waard te zijn. Een pastoor kocht de schilderij in een antiekwinkel voor 400 pond, ongeveer 480 euro. En hij runt een huis en wilde de schilderij laten taxeren omdat hij geld nodig had voor nieuwe klokken voor zijn kapel. Hij ging met het doek naar de BBC-programma The Antiques Roadshow en daar werd vastgesteld dat het om een Van Dijk gaat. Deze aflevering van The Antiques Roadshow is vanavond bij de BBC te zien. De voormalige Formule 1-coureur Michael Schumacher... is bij een ski-ongeluk in de Franse Alpen gewond geraakt. Het is niet duidelijk wat zijn verwondingen zijn. De directeur van het ski-resort heeft aan een Franse radiozender laten weten... dat de verwondingen van de zevenvoudig wereldkampioen waarschijnlijk meevallen. Volgens de directeur is Schumacher met zijn hoofd op een rots gevallen... maar droeg hij een helm en was de oud-coureur bij bewustzijn... toen hij werd overgebracht naar het ziekenhuis. Het weer geregeld zon in het noorden een enkele bui. Het is zo'n 7 graden. Vannacht wordt het lokaal iets boven nul. Morgen overdag vanuit het westen regen en harde wind en het wordt weer een graad of 7. Dit was het NOS-journaal. AanWB verkeersinformatie met nog altijd een file op de N280 vanuit Duitsland naar Weert bij Roermond. 3 kilometer. Je auto verkopen.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 Zet je auto gratis en vertrouwd op autoscout24.nl Heb jij ook een vraag voor de zorgservice van Independer? Twitter hem dan met hashtag zorgservice. Goedemiddag, Tiel, in Heerenveen stroomt vol voor de voorlaatste dag van het Olympisch kwalificatietoernooi. Met straks de 1000 meter bij de mannen. En over ongeveer een kwartier start de 1500 meter voor vrouwen. Jochem Uitdagen is hier, Paulien van Deutekom is onderweg naar de commentaarpositie. En daar zit al Sebastiaan Timmerman. Sebas, om met jou te beginnen. Ja. We hebben al, uh, al even wat weer. aangestipt in de afgelopen twee uur... over wie de kanshebbers zijn op die 1500 meter. Ja. dat dat ook voornamelijk ook vrouwen zijn... die al tickets hebben voor de Olympische Spelen. Klopt. Wie zijn ja. jouw favorieten zometeen voor die vier posities in principe... Hè, die we gaan ja. invullen? Ja. Ja. Uh, want uh, Nederland mag daar met vier mensen starten. Precies, precies. Kijk, de nummers 1, 2 en 3 zijn 100% zeker. De nummer 4... Je moet een beetje afwachten hoe de 1500 meter uitslag in elkaar zit en hoe, het, hoe dat verloopt. Ja, de favorieten zijn eigenlijk duidelijk. Hè. Irene Wüst kom je natuurlijk onmiddellijk bij uit. De Olympisch kampioen van Vancouver, wereldkampioen op deze afstand, houdster van het baanrecord. Dat is tevens de snelste tijd ooit gereden op een laaglandbaan, 1 05 Dus om Irene Wüst kun je eigenlijk niet heen, al verloor ze wel dit seizoen bij de enkele afstanden van Jorien Temos. Maar ja, die was toen niet ziek geweest. Uh, maar Wust is dus natuurlijk de topfavoriete... voor een van die plekken. Dan kom je dus ook automatisch uit... Uh, bij Lotte van Beek en bij Marit Leenstra. Twee vrouwen die zich al op de 1000 meter hebben geplaatst. Maar die ook een hele goede uh, 1500 meter kunnen rijden. Ja, en dan begint die strijd daarachter. En dan uh, pas ik die vraag maar meteen door... naar mijn uh, buurvrouw op dit moment. Naar Pauline van Deutenkom. Als je dus ervan uitgaat dat iedereen Wust. Leenstra en Van Beek de topfavorieten zijn voor drie van die vier plaatsen. Wie, wie moeten we dan als vierde daar, uh, daarbij gaan zetten eigenlijk? Nou als vierde, als je ook kijkt, je noemt inderdaad de topfavorieten, maar schakelen ook Margot Boer. Die reed zo ongelooflijk harde 500 meter en die lijkt gewoon echt haar vorm te pakken te hebben. Nou ja, en Margot die kan ook, als je zo'n snelheid hebt, en je kan het, ja, dan kan ze hem ook gewoon een hele goede 1500 meter rijden. Dus ik vind dat ook nog wel, uh, wel iemand die zich er echt... Nou, niet eens als vierde plaats, maar wellicht ook bij de beste drie neer kan zetten. Uh, kijk bijvoorbeeld ook naar uh, Diana Valkenburg. Uh, ook zij heeft eigenlijk het voorseizoen was niet, uh, niet ideaal. Uh, had zich niet geplaatst voor de World Cups. En, uh, maar zij lijkt haar vorm ook weer terug te hebben. Want uh, zij reed de 1000 meter in een uh, nieuw persoonlijk record. En ja, 1000 meter is voor haar te tekort. Uh, dus, en, en wat dat betreft de drie kilometer, ja, dat, dat ging eigenlijk netjes tot de laatste ronde. Dus ik denk dat op 1500 kan ze wel wat laten zien. Alhoewel, word, ik denk dat we heel hard geredigd worden. Diana Valkenburg komt straks als eerste zeg maar, van die grote favorieten in actie. In de zesde ritraadzijd tegen Yvonne Nauta. Valkenburg start trouwens buiten, dus heeft de laatste binnenbocht. De rit daarna, Irene Wüst, Die start binnen, dus heeft de laatste buitenbocht. Tegen Jorien Voorhuis. Dan komt hetzelfde duel als dat we zagen op de duizendmeter. meter. Lotte van Beek tegen Marit Leenstra. En van Beek bleef toen in de buitenbocht Leenstra voor op die duizendmeter. Bleef de oude nood overeind. Uh, won de duizend meter. Nou, Laat van Beek nu weer de laatste buitenbocht hebben. En Leefstra weer de laatste binnenbocht. Nou, daar kan je wel verwachten dat die, die laatste bocht, die, die zal ze echt uh, vol aangaan. Want dat is ook wel iets wat, uh, wat Lotte van Beek ontzettend goed kan uh, bochten rijden. Dus uh, het is ook een marathon. Uh, om, ja, dat zal, ik denk dat dat echt een uh, titanenstrijd wordt. Dat is dus rit 8. Na die titanenstrijd komen er nog twee ritten. Margot Boer rijdt in de negende rit tegen Jorien Tamors. Hoe is het dus met uh, Jorien Tamors die ziek geweest is? Ze heeft wel het voordeel van de laatste binnenbocht. Boer als sprinster wellicht het nadeel van de laatste buitenbocht. En in de laatste rit komt dan Anouk van der Weijden in actie. De vrouw om wie veel te doen was al uh, de afgelopen dagen... zonder dat ze daar eigenlijk natuurlijk zelf wat aan kon doen. Want zij werd gewoon derde op de drie kilometer. Maar ja, die wisselt tussen Linda de Vries en Yvonne Nauta. Voorlopig staat Van der Weijden gewoon erbij als derde vrouw op de drie kilometer. En vergeet niet kan ook een goede 1500 meter rijden. En zij rijdt tegen Linda de Vries. En nu hebben we heel veel partijen Dat is aan zwijf, het woord gehoord. He? Ja, en we hebben heel veel partijen aan het woord gehoord de afgelopen dagen. Maar Linda de Vries eigenlijk nog helemaal niet. Jij bent een goede vriendin van Irene Wust ook hè, uit de TVM-ploeg. Maar heb je ook nog met, met uh, Linda gesproken de afgelopen Ik dagen? Ik heb Linda eigenlijk niet gesproken. Ze laat uh, toch de prestaties ja, de, de vallen ietsjes, uh, ietsjes tegen... Uh, de drie kilometer, uh, ja, reeds. Als ik even was dat gediscalaliseerd. Nou, zat op 4,7 of zo. Dus ja, het is niet helemaal wat we van Linda nog, uh, nog uh, ja, kunnen verwachten. Normaal gesproken rijdt ze wel iets harder. Dus wellicht, nou ja, goed, al, al deze meiden, ook de meiden die zich niet geplaatst hebben, dit is wel de kans nog. Want ook, uh, ja, ik wil het niet eigenlijk te vaak noemen, maar toch yeah. die Matrix. Uh, als je gewoon uh, een goede 500 meter rijdt, de eerste drie die zitten er sowieso bij. En, uh, ja, dit is wel dus de op of de onder voor een aantal meiden nog. Dus ja. dat uh, ook Linda de Vries hier echt voor... Ja... De, de echt, een van de beste races we moeten neerzetten, wil ze naar de Spelen gaan. De Rob of de Ronde dus, voor ook Linda de Vries straks in de laatste rit... tegen uh, Anouk van der Weijden van de 1500 meter bij de vrouwen. Nogmaals dus gezegd, de nummers 1, 2 en 3 zijn 100% zeker. En Henri, om het allemaal nog wat leuker te maken... Hangt, hangt hier ook nog een kwalificatie aan vast voor het Europees kampioenschap allround... Dat over een paar weken gereden wordt in uh, Hamar. Want dan wordt er een klassementje gemaakt over de 3 kilometer van een paar dagen geleden. En de 1500 meter van vandaag. En de beste twee vrouwen uit dat klassementje mogen sowieso rijden. En dan worden de andere twee vrouwen worden aangewezen. Maar ja, dan is het ook nog maar de vraag. Wie wil daar naartoe? Naar Hamar. Ja. Wust heeft aangegeven dat ze in principe daar naartoe wil. Nou, Wu staat er goed voor naar na overwinning op de 3 kilometer. Maar goed, dus dat speelt ook nog zijdelings mee. Maar laten we niet te Precies. Ja. De hoofdmoot is gewoon... want daarvoor zijn we hier. Het, het is niet voor niets... ook tenminste, wij noemen het niet voor niets... het Olympisch kwalificatietoernooi. Dus de hoofdmoot... zijn gewoon die vier plekken... voor de Olympische 1500 meter instructie. Waarvoor nogal wat mensen, Jochem... als ik alle namen zo hoor, die... Uh, uh, Sebas en Paulien noemen, in aanmerking komen. Dus ook niet voor niks, want dit is... In die prestatiematrix de afstand die het beste is ingeschaald bij de vrouwen. Ja. Oftewel, hier is de meeste kans op Olympisch goud. Vind jij dat eigenlijk ook? Is op deze afstand voor Nederland de grootste kans op Olympisch goud? Nee, nou, ik denk het wel. De, de resultaten hebben dat laten zien. Uh, Iedereen heeft de laatste jaren al goede 25 meters gereden. Maar je ziet ook met name dat Lotte en Marit af en toe ook gewoon heel goed zijn. Jorien rijdt uh, in dit geval, uh, heeft ze in de World Cups in de B-groep hele snelle tijden gereden. Dus ik denk dat dat klopt. En die... Die, sta, die, die statistieken die liggen er ook niet om wat dat betreft. En ook als je gewoon door de jaren heen kijkt... zie je dat het gewoon het deelnemersveld ja. voorin gewoon steeds breder wordt. Dus, dus ja. ik vind het geen onlogische en keuze. veel wereldtoppers uit Nederland. Nou zijn er wel een paar mensen die ervoor hebben gezorgd... dat deze afstand zo hoog ingeschaald ja. staat. Klopt. Die nu niet zo goed zijn. Diane Valkenburg is daar een voorbeeld van. Die op het podium stond, zeg ik uit mijn hoofd, op het WK afstanden. Ja, Vorig klopt. jaar nog. Klopt. Um, heb jij het idee dat zij... Er op tijd is. Gaan wij haar vandaag goed genoeg zien? Ik vind het heel moeilijk. Ik kan nu van alles gaan roepen, maar ik, ik weet dat niet. Ik vond haar uh, niet heel overtuigend. Uh, Pauline maakte net wel de opmerking dat haar duizend meter voor haar doen goed was in een persoonlijk record. Uh, ik geloof 1,4-1,5 seconden verval. Nou, op een duizend meter vind ik het voor een meer Orange. Vind ik dat nog relatief veel. Ja. Uh, maar het zou zomaar kunnen. Dat is het leuke van die 500 meter. Hè? Je gaat toch de verrassingen krijgen. De mensen die 500 meter zijn begonnen. Die in één keer 50 gaan worden. Omdat ze een slechte kruising hebben. Of even hun aandacht er niet bij hebben. Die verschillen op zo'n 500 meter. Die zijn zo klein. Een foutje is zo gemaakt. Een, een klein dingetje. En je zit er niet meer bij. En dat kan twee kanten opwerken. Of dat het gewoon een keer lekker wel lukt. En dan Lotte van Beek is gewoon frit, fris. Dat heeft ze laten zien op de, op de duizend meter. Met een hele slechte bochtuitgang. Bijna op de snuffert gaan. En dan vervolgens wel de duizend meter binnen. Dus ja, ja ik, ik, ik durf het niet te zeggen. Al, van wie zou het een verrassing zijn als die hier ineens wint? Ja, ik kan een paar aanoemen. Linda noemen, de Vries nu. Dat, ja. maar, ik ben, maar ik ben ook echt wel op, uh, nieuwsgierig naar wat Anouk van der Weijden gaat doen. Ik bedoel, die is gewoon wel in vorm. Die rijdt gewoon goed voor haar. Ja, die is leidend die... voorwerp in de discussie ja. over wie er mag op de drie kilometer. Ja, precies, ja maar goed. Dat, dat, dat, dat maar je kan dat ook meter. gebruiken toch als schaatsen? Je kan daar mentaal toch juist sterker van worden. Boos. En zeggen, nou, ik zal het even laten zien. Ja, ik weet niet of zij zo in elkaar zit. Daar ken ik er niet goed genoeg voor. Ik zou, het leidt allemaal af van de dingen die je normaal doet. Dus in dat opzicht denk ik dat dat alleen maar negatief kan werken. En ik zou ik, zeggen, ik ken haar karakter niet. Ik zou het zelf alleen maar vervelend vinden. Ik zou me gewoon op die 500 meter willen richten. Maar ik, ja, ik, ik, vind het, ik, ik heb een lijstje gemaakt al een kleine week geleden. En daar heb ik Jorien op 1 staan, Irene op 2 en Margot op 3. Dus dat is op zich, dat, dat is, was een kleine week geleden. Toen wist jij nog niet dat Jorien en de Mors nee. andere twee tickets die ze wilden niet zou grijpen. Nee, klopt. Blijf en, je uh, dan bij dat lijstje? Uh, ja, ik vind soms een beetje zo'n kwalificatietoernooi. Het is soms ook een beetje gokken. En ik heb dat bij dat lijstje. Heb ik online. Nou, vind je het leuk? Ja, nee. Ik, ik hou hier gewoon aan vast. En ik, ik, ik vind ik, ik denk dat als Margot het lukt, dat, ik, uh, dat ze derde wordt. Nou, dat, vind ik, dat, vind ik, dat zou ik wel opvallend vinden, want ze is er goed in vorm. Het is niet een hele spieke, een specifieke 1500 meter rijdster, maar ze kan het wel. Dus dat zou echt wel een verrassing kunnen zijn en dat zou er een aantal andere meiden goed uitpakken. Die 1500 meter komt er zo meteen aan met dus, ik noem het nog maar even, als kanshebbers... Linda de Vries, Anouk van der Weijden, Jorien Termors, Margot Boer, Marit Leenstra... Lotte van Beek, Irene Wust, Diane Valkenburg, Van Ries ook nog een beetje... De Jong, Antoinette de Jong. Het zijn er wel tien. Ja, dat klopt. Ja, je, je hebt helemaal gelijk. En het is, um, op zo'n toernooi is het, kan alles gebeuren. En dat maakt hem zo leuk. Zometeen, na de muziek. Hier Cab met Liar Liar. Ik kijk hier uit het raam vanuit het restaurant in Tiof en zie een behoorlijk goed volgepakt Tiof, Sebas en Pauline. Ik, heb, ik gevoel, heb alle ja? uh, bezoekersaantallen niet helemaal gehoord van de afgelopen dagen. Ik heb het gevoel dat dit de drukste dag is. Ja, dat, dat heb ik ook. Nee, dat ja, heb ik ook. Maar dat klopt. Het is een ontzettend mooie dag natuurlijk uh, met de 1500 en, uh, en de 1000 uh, ja, opkomst. Dus, ja. uh, Nee, het, is, het is zeker de drukste dag en ik was er straks heel even bij de, de ticketverkoop omdat ik even twee kaarten moest ophalen voor familieleden die hier zijn. Maar uh, uh, toen hoorde ik daar inderdaad ook dat uh, dit de drukste dag is tot nu toe drukker dan op tweede kerstdag en de afgelopen dagen. Dus deze zondag uh, nou ja, is een mooie dag om te kijken naar een uh, kort maar zeer krachtig programma. Want het zijn maar twee uh, relatief korte afstanden natuurlijk. Maar uh, er staat een heleboel op het spel. Niet alleen dadelijk bij uh, de duizend meter bij de heren. Maar toch ook bij de 1500 meter voor vrouwen. Niet om het al te ingewikkeld... en nog ingewikkelder te maken. Maar het is natuurlijk ook gewoon een belangrijke afstand... voor de 500 meter vrouwen. Voor Gerritsen en voor Unema. Hoeveel dubbelaars er hier gaan komen. Hoeveel vrouwen die reeds een ticket hebben bemachtigd. Ook nog eens een ticket gaan bemachtigen voor de 1500 meter. Dat speelt allemaal ook nog mee. Zonder dat meteen allemaal uit te gaan leggen. Want dan valt er dadelijk geen touw meer aan vast te knopen. Maar dat is wel ook heel belangrijk. Dus kortom, de 1500 meter bij de vrouwen waar we uh, zo'n beetje op het punt staan om mee te gaan beginnen met de eerste rit wordt uh, een cruciale afstand in dit Olympisch kwalificatietoernooi. Uh, niet zozeer voor Laurine van Riesen. Want Laurine van Riesen die is wel aardig zeker. Er moeten hele gekke dingen gebeuren. Wil Laurine van Riesen de 500 meter uh, niet gaan rijden. Het kan nog hoor. Het kan nog dat ze er buiten valt. Maar er moeten er heel veel vrouwen die nog niks hebben. De tickets gaan veroveren op de 1500 meter van vandaag en de 5 kilometer van morgen. Dus helemaal zeker is van Riesen die tweede werd achter Margot Boer op de 500 meter nog niet. Ze werd slechts zesde op de 1000 meter. Dat was slecht. En neemt het op in deze eerste rit tegen Janneke Ensing... Dat is een schaatster die nadat ze vorige, vorig seizoen per mail te horen kreeg dat ze bij Team Liga weg moest... Terwijl er een valse start is in deze eerste rit. Zij, nou dan uh, richt ik mijn pijlen niet meer op het schaatsen. Daar heb ik wel het een beetje mee gehad. Ik ga lekker fietsen. Dat kan ze trouwens heel goed. Wielrennen. Uh, ze wordt volgend seizoen uh, ploeggenoten we van uh, Ellen van Dijk bijvoorbeeld. Bij de ploeg waar Steven Rooks ook aan is verbonden. Boels, Dolmans. Maar toch schaatsen er nog steeds bij in de marathons. En ook op de lange baan. Ze heeft zich gewoon gekwalificeerd voor dit uh, toernooi. Mede doordat ze goed reed bij de Holland Cup wedstrijd in Alkmaar. En dus staat ze gewoon aan de start. En doet Janneke Ensing uh, wat dat betreft. Dat mee in eerste instantie voor een uh, persoonlijk record. Want Ensing heeft nog nooit onder de twee minuten gereden. Ja, en dat moet toch heel ruim. De tijden dat uh, de vrouwen ervan afkwamen met uh, tijden boven de twee minuten. Die zijn echt lang, lang, lang geweest. Zeker dit N jaar. Ja, zeker. Dat lag het hoog. He. Het niveau bij de enke afstanden. Waar maar liefst twaalf vrouwen onder de twee minuten reden. Dat was nog nooit vertoond. Eerste start is vals. Voor Van Riesen in de binnenbaan. Dadelijk dus de laatste buitenbocht. En Janneke Ensing in de buitenbaan. Dadelijk dus de laatste binnenbocht. Nu moet de tweede start goed zijn. Starter Harry Jansen start gelukkig maar één keer. In dit geval één schot. En dus zijn we vertrokken voor deze 1500 meter. Het is niet zo gek. Paulien, uh, nee, je als kan... je naar de baan kijkt kun je wel zien wie de betere sprinster is van de twee. Je kan verwachten dat uh, Laurien inderdaad hier uh, hard zo open. Dat moet ze ook. Wil ze een uh, goede tijd neerzetten. Dus, ja, je ziet dat ze hier wegloopt uh, in de bocht. Ze gaat nu het rechte end op en ze ja, trapt hem goed door. Zoals we ook van Laurien kunnen verwachten. Dan gaat ze nu naar de opening. En die komt erdoor in de 25 42 de tijd over de eerste 300 meter van Laurine van Riesen. Die het dus helemaal zelf moet doen. Niet alleen omdat ze in de binnenbaan is vertrokken. Maar ook dus omdat zij de betere sprintster is. Had na de 1000 meter uh, toch wel veel kritiek ook van de coach. Want ze heeft zoveel kracht. Maar breng dat maar eens over op het ijs. En blijf vooral technisch goed schaatsen voorlopig vind ik, dat het er technisch goed uitziet. Ja, het gaat inderdaad wel, uh, wel een stuk... wat je zegt, ze moet het op het ijs kwijt kunnen. En vooral met name in die bochten moet het... Uh, moet het goed. ze opent nu een rondje 29-7. Dat is wel eigenlijk wat uh, tegenvallend als je vanuit, een, uh, ja, vanuit die opening komt. Um, ook met de verwachting dat Laurien in principe... Uh, de, ja, ze moet de snelheid vasthouden en... Dit, ja, dit is te langzaam. Dus zit er haar. weinig snelheid in bij Lawine Van Riesen. Het waarschijnlijk komt Janneke nu. voor uh, langs wel bij, uh, bij Janneke Ensing. Die rijdt in de buitenbaan. Van Riesen is uh, op weg naar de bel. Op weg naar de laatste ronde van deze 1500 meter. Heeft een persoonlijk record staan van 155,98. Maar dat heeft ze ooit in Salt Lake City gereden. Nu 31,8 voor de ronde van Van Riesen. Ja, als je dan van 29,7 komt, weet je al genoeg. Twee seconden verval. Dat is veel te veel in die tussenronde van de schaatsmel. Ja. En dus Zit dat er niet in voor Van Riesen? Dan is het ook nog maar de vraag of ze uh, de rit gaat winnen. Want daar komt Janneke Ensing in de laatste bocht. Gaat ze via de binnenbocht onderdoor komen. Denk ik dadelijk bij Laurine Van Riesen. Ja, dan ze gaat, ligt er nu uh, naast. Van Riesen dit inderdaad niet redden. Laurine Van Riesen gaat de rit denk ik nog verliezen van Ensing. Ja, knokt zich nog een beetje terug. En gaat dan toch nog net de rit winnen. Dat wel, maar boven de twee minuten. Nee, dat zijn slechte tijden. 2.020 om 2-0-23 voor Janneke Ensing. Die rijdt dan wel een persoon. Record, maar uh, nog even heel kort, daarmee ga je niet mede voor de prijzen. Ja, dat, dat, uh, dat gaat zeker, uh, maar ik denk, gok, vier seconden harder. Vier seconden harder, zegt Paulien. Nou, we nee. gaan het afwachten in de resterende negen ritten van de 1500 meter. Wat denk jij, ja, Jochem? Het is moeilijk in te schatten naar één rit. Nee, nou, ik vind maar maar vier seconden harder. Nee. Ja hoor, moet dit het? gaat zeker naar de 1,56, 1,55. Omstandigheden zijn goed. Niet zo goed als de eerste dag, maar het heeft gewoon met de weer te maken. Nee, dat gaat een stuk harder gereden. Je moet hier... Uh, ruim onder de twee minuten. Ja, En Van nice weet eigenlijk nu al zeker dat het wat haar betreft neer gaat komen op die 500 meter. Absoluut. Waarop ze dus nog moet afwachten of ze doorschuift en uiteindelijk ja. mag naar sortie. Hoe denk je dat zij daarin staat? Want zij, uh, zij won uh, vier jaar geleden brons op de 1000 meter in Vancouver. Dat is ook wel haar afstand. Ja. Uh, nou ja, ze laat het nu zien op de 1500 meter. Die gewoon te lang blijkt te zijn uh, in de staat waarin ze nu verkeert. Maar wat gaat zij doen op de spelen als ze naar de 500 meter mag? Ja, dan gaat ze daar proberen zo hard als mogelijk te rijden. Dat zal één ding ja. wat zeker zijn. En ik denk dat het, um, ik vind dat ze opvallend goede 500 meters reed. Um, maar goed, dan zal de focus daar volledig op komen te liggen. En, en kan ik kan zij dan op een goede dag meedoen om de prijzen. Want dat is toch wel het stokpaardje van um, de KNSB... en eigenlijk van de Nederlandse sport in het algemeen... dat wij alleen maar medaillekandidaten afvaardigen, toch? Of op zijn minst mensen die in de top zes... Op Ja, top 8 doen. houden ze meestal aan. Ja, ik denk dat het uh, overigens bij de sprinter is zo'n top 12. Um, ik weet het niet. Ik heb net al eerder in de uitzending gezegd dat ik, als ik kijk naar de beste 500 meter rijd, steek ik Margot uh, Boer met kop en schouders erbovenuit en vind ik uh, Thijsje Oenema in potentie beter dan Laurien van Riesen. Um, dus ik, ik, ik denk, ze kan zeker nog vooruit gaan boeken. En ik ben wel nieuwsgierig wat ze zou doen op het moment dat ze zich volledig op die 500 meter focust. Dat kan ze nu gaan doen, een dikke maand sowieso. Ik zou het op zich wel, uh, misschien door nood geboren, zou ik het wel een uitdaging vinden om je daar volledig op te richten. Ja. En op een hele goede dag, wat zit er dan in voor haar? Ja, dit is koffiedik kijken. Dat kan een, misschien een top 8 zijn. Het, het kan ook misschien top, top 10 zijn. Ik, ik weet het niet. Ik verwacht alleen niet een podium. Ook niet op een hele goede dag. Want daarvoor is het schat met de echte top gewoon veel te groot. Ja. Rit nummer 2, Sebastian Paulien. Met uh, Sanneke de Neling, een uh, groot talent. 17 jaar jong, uit Rotterdam is zij afkomstig. En ze heeft al hele mooie dingen laten zien bij de junioren. Dit is uh, het tweede toernooi dat ze rijdt bij de senioren. Ze rijdt tegen Natasja Bruintjes. Met alle respect, daar lijkt het beste wel vanaf. Ja, wat wil je als je een seizoen hebt gehad? Twee jaar geleden met bronchitis, longontsteking en een hernia. Zie dat allemaal, maar weer eens uh, te verwerken. En daar heeft Bruintjes het moeilijk mee. Dat zie je ook in deze rit. Ze is ook meer van de 1000 meter dan van de 50. Meter. De rit wordt daardoor ook gewonnen door Sanneke de Neling. En die reed voor de eerste keer in haar nog prille carrière. Want ze was gezegd 17 jaar jong onder de twee minuten. 1,59,18. Dat is toch altijd dat gek, hè? Dat, is, dat zijn voor die rare barrières die sporters hebben. Maar hoe kan het nou dat het zo'n mentale barrière is, die twee minuten? Ja, soms moet je gewoon ergens doorheen. En als je dan er... Uh... In dat in die 1 zit dan Hoe oud was jij, jij trouwens, toen jij er voor de eerste keer doorheen, ja, door de ging? twee uh, minuten barrière. Een stuk jonger dan nu. Ja. Ja. Nee. Nou, nee, dat, laten we daarop houden. Ik weet het echt niet meer. Oké, okay. Sonneke is de Roning ja. is in ieder geval 17. Ja. Hij gaat er nu voor de eerste keer in haar carrière doorheen. Het zal niet genoeg zijn om de spelen te bereiken. Maar die gaan we de komende jaren denk ik nog wel terugzien. Links en rechts in de toernooien die zij gaat rijden. Want zoals gezegd het is een van de grootste talenten in de schaatswereld. Um, Antoinette de Jong is dat natuurlijk ook. Rijdt nu in de derde rit. En daar hebben we het eigenlijk nog helemaal niet over gehad. Maar waarom zou Antoinette de Jong er niet gewoon bij kunnen komen. Nog op de 1500 meter. De nummer 2 van de 3 kilometer. 18 jaar jong ook passen Uit Rotten. Een heel klein plaatsje hier vlakbij Heerenveen. Tegen Manon. Kamenga, Kamenga gestart in de binnenbaan. En Antoinette de Jong gestart in de buitenbaan. Camminga tiende op de 500 meter in het persoonlijk record. Achtste op de 1000 meter. Daar hadden we misschien toch wel ietsje meer van verwacht. Want Camminga was op die afstand wel een outsider voor een uh, Olympisch ticket. Maar dat zat er niet in voor de dame die het inlineskaten combineert met het lange baanschaatsen. Getraind wordt door Desley Hill hier in een fel blauw pak rondrijdt. En opent in 2589 om 2593. Verreweg de snelste openingen tot nu toe. Zeker. De snelste opening. En je ziet dat Antoinette die gaat nu uh, de binnenbocht in En in principe zal ze nu. Ja, ze rijdt al op Manoel Kammerga in. En ze gaat, het komt nu halverwege langs zij. Want uh, Antoinette, jongens, ook wel iemand die. Die ja, is een 3 kilometer reis. Dus die moet die rondjes ook wel, wel echt aankunnen. En ze zal met name ja, minder verval hebben aan het einde toe. Hier komt ze door na 700 meter. In rondetijd 28, 6, 54, 57. Is daardoor de doorkomsttijd. Verre weg de snelste tijden tot nu toe. Op deze 1500 meter passeert haar coach. Dat is Erik Bouwman. Die heeft jonge Oranje al een paar jaar onder zijn hoede. En levert toch een paar goede talenten af. gaat trekt zich op. Dat doet ze goed aan het rijden van Antoinette Di. Jong knokt zich via de binnenbaan weer terug, maar komt er niet niet, niet, niet, niet naast. Het is nog steeds Antoinette de Jong als we op weg gaan naar de bel voor de laatste ronde. Antoinette de Jong naar de uh, 28-6 van net. Nu 30 rond, 1,4 seconden verval. Mag dat? Ja, dat is op zich, uh, dat, dat, dat, dat kan, maar dan moet ze eigenlijk, dit, is ook wel, dit rondje zou ze dan uh, nog iets minder verval moeten, moeten hebben. Wil ze, ja, wil ze een goede tijd inzetten? maar kijk, ze, ze kruipt die binnenbocht in... En is ze nu al naast. En dus gaat Antoinette de Jong de rit in ieder geval winnen. Die conclusie kunnen we al trekken. De rit winnen van Manon Kamminga. Maar waartoe is zij in staat? Ze heeft in 1,58, 87 gereden. Dit en die tijd gaat ze dik uh, verbeteren zeg. 1.56.37. Nou. Dat is net geen persoonlijk record. Ze was op uh, de baan van Calgary net ietsje sneller dan dit. Ja, die legt de lat hoog meteen weer. Antoinette is... de Jong... Met deze 1,56, 37, 1, 37 1, 7 1,7 seconden verval in de laatste ronde. Het is ook een mooie schaatser om dit naar te is kijken. Zij, zij, schaats, ja, zij technisch heel erg goed. En ook wat ze hier nu laat zien. Op, uh, elke wedstrijd laat ze wel zien. Op het moment waar het moet, dan staat ze er wel. Ook in de World Cup heeft ze gewoon uh, goede, goede wedstrijden neergezet. En dit, ja, kijk, 1,56, dat is hard hoor. Dat, uh, ik ben benieuwd wat, of dat er... Uh, wat verder gedaan wordt door de andere dames? Hoeveel dames daar nog onder te gaan? gaan. 1,56, 37. is trouwens exacte tijd die Irene Wust reed bij de NK afstanden Eind oktober toen dus dat niveau ook zo ontzettend hoog lag. En daarmee werd Irene Wust toen derde bij die Nederlandse afstandskampioenschappen. En nu staat Antoinette de jong ME aan de leiding. Als we de rit krijgen van Irene Schouten de, tegen Marije Joling. Schouten ook inlijner en marathonrijdster. En start trouwens vals. Alhoewel, nee het is Joling die de valse start krijgt. Het is de buitenbaan. Maar goed, ook zij wordt dus teruggeschoten tegen Marije Joling. Ja, voor Joling geldt ook vandaag en morgen alles of niets. Want op de drie kilometer greep zij ernaast. Zij reed tegen Anouk van der Weijden en reed bijna de hele rit op kop. Tot de laatste, nou wat waren, was het, 100 meter zo'n beetje. Toen zei Anouk van der Weijden, haar voormalige ploegenoot. Dank je wel voor de hulp en dank je wel voor het gang maken in de rit, maar ik maak het af. En Joling eindigde op de vijfde plaats in een uh, seizoen dat... Nou ja, lekker begonnen in trainingswedstrijden. Maar ze werd ziek vlak voor de NK afstanden. En sindsdien moest ze het dus vooral hebben van trainingen en trainingswedstrijden. En dat is niet lekker. Dat is toch niet fijn als je die internationale uh, competitie mist... Marije Joling keert terug bij de startlijn. Kijkt, als ze tenminste recht vooruit kijkt naar haar coach, naar Renate Groenewold, die met de armen over elkaar staat toe te kijken. Zo'n beetje halverwege de kruising. En ze gaat er opnieuw dus starten tegen Irene Schouten in deze rit. En de lat ligt dus hoog met die 1.56. 37 van Antoinette Jong uit de rit hier vooraf gaan. Tweede start is wel goed voor Schouten in de binnenbaan en Marije Joling in de buitenbaan. Het leek erop alsof uh, uh, Renate Groenewold zelfs even aan de kant moest, want Joling reed wel heel erg in de buitenbaan, zeg maar. Die reed Bijna tegen de boarding op. Nu door de eerste buitenbocht heen blijft ze Irene Schouten. Denk ik wel voor. Ondanks de start in de buitenbaan. Inderdaad, Joling met de lichte voorsprong op weg naar de openingstijd. Maar Joling komt door in 26.15. En daarmee geeft ze 22 honderdste van een seconde toe. Ten opzichte van Antoinette de Jong. Hoe lastig is het nu voor Joling? En met die druk dat het moet. Nou ja, dit, dat, dat is ontzettend lastig. Want je moet, het, uh, je moet het nu ook inderdaad laten zien. Tegelijkertijd... Uh... Uh, ja, je moet je echt richten op je, op je wedstrijd en dat, dit was mooi hoor, want ze kon in een kruising richting Irene Schouten rijden. En dan heb je iemand voor je en dan kruipt ze ook die bocht, uh, ja, die snelt ze gewoon goed door. Lange slagen van Marije Joling op weg naar de 700 meter. Eerste volle ronde in 29,2 seconden. Vergelijken we dat met Antoinette de Jong. Dan verliest ze wel zestiende van een seconde in deze ronde. Maar Joling is wel iemand die ook op goed was op de lange afstanden. En wat dat betreft de volle rondjes die nu nog komen. Die resteren op de 1500 meter. Goed zou moeten kunnen doortrekken. Ze heeft nog altijd de voorsprong ten opzichte van Irene Schouten. Ondanks de buitenbouw. Schouten komt er niet bij in de binnenbocht. Ligt een paar meter achter. ten opzichte van van Marije Joling, de 26-jarige Drense, die tegenwoordig in Ereveen woont. Zoals bijna alle schaatsers, 30-3 nu voor haar. Dat is een verval van na ietsje meer van dan een seconde. En dat is dus goed. Dat is inderdaad uh, dat, dat is heel netjes voor, uh, voor Marije. Maar het zal niet genoeg zijn voor de winst. Want ze ligt nu toch wel één seconde achter. En uh, ja, ook um, uh, moet ik het even goed zeggen. Antoinette de Jong had het ja. laatste rondje van uh, 31-3. En ik verwacht dat ze ook wel iets vervals hebben. Maar kijk. Daar komt ze aan. Door de laatste binnenbocht uh, is ze in ieder geval voorbij gegaan. En heeft Sirene Schouten achter zich gelaten. Ze had er nog wat hulp aan op de kruising. 1.56-37 gaat er inderdaad niet aan. 1.57-11 voor uh, Marije Joling. Betekent dat zij zichzelf wel verbetert. Want het persoonlijk record was 1.57-99. Dus een persoonlijk record voor Marije Joling. Maar na vier ritten is het niet genoeg om aan de leiding te komen. Eraan, want dat staat Antoinette de Jong met 156 Zes ritten nog te gaan, die hoort u na het nieuws met Anouk Thijssen. Dit is radio 1. De Nederlandse opvarenden van de ferry waar gisteravond brand uitbrak, komen vandaag of morgen terug naar Nederland. Het Nederlandse echtpaar dat met ademhalingsproblemen naar een ziekenhuis is gebracht, komt vandaag al terug. Twee mannen van 26 en 28 jaar zijn aangehouden op verdenking van brandstichting op het schip. Het is niet bekend welke nationaliteit zij hebben.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 De Russische autoriteiten zeggen dat het om een zelfmoordactie gaat. In Groot-Brittannië is een tot nu toe onbekend schilderij van de 16e-eeuwse Vlaamse schilder Anthony van Dijk opgedoken. Het schilderij blijkt ongeveer een half miljoen euro waard. Een pastoor kocht het eerder in een antiekwinkel voor 400 Britse ponden, ongeveer 480 euro. En in een huis in Meijel, Limburg, is gisteravond laat 250 kilo vuurwerk gevonden. Volgens de politie ging het vooral om zwaar vuurwerk. En vanwege explosiegevaar werden drie naastliggende huizen ontruimd. De bewoners hebben overnacht bij familie, maar zijn inmiddels weer thuis. En dit waren de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Met Peter Kuipers-Munneke. Op dit moment is het op de meeste plaatsen wel uh, redelijk zonnig en ook vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen. Het koelt daarom ook vrij snel af naar 1 of 2 graden boven 0 in het binnenland en 3 tot 4 graden aan zee. Tegelijk neemt vanuit het westen de bewolking vannacht langzaam toe. De wind die draait ook naar het zuiden en is matig boven land en vrij krachtig aan zee. Morgen dan begint in de oostelijke helft van het land de dag nog met een klein beetje zon, maar vanuit het westen raakt het verder bewolkt. In de middag gaat het dan van het westen uit regenen, maar in het oosten blijft het nog helemaal tot het eind van de middag droog. Het wordt ongeveer 7 graden en de zuidenwind die trekt flink aan naar kracht 4 tot 6 boven land en kracht 7 aan zee. Op de Wadden daar staat zelfs enige tijd een stormachtige wind met zware windstoten. Dinsdag op oudejaarsdag dan is het bewolkt en gaat het in de loop van de middag weer regenen. Ook de eerste week van het nieuwe jaar verloopt zacht en overwegend bewolkt met van tijd tot tijd regen. Radio 1, NOS langs de lijn. Het Olympisch kwalificatietoernooi in Tielf en Heerenveen... de snelste tijd op de 1500 meter voor vrouwen is nog van Antoinette de Jong. De finish komt eraan alweer van rit 5. Sebastian Timmerman, Paulien Met, van Dutekom. Uh, Melissa Wijfje, dat is een ploeggenote van Antoinette de Jong... en die rommelt zich naar de finish. Ze heeft een missetje in de laatste 100 meter. De tijd van de Jong gaat er niet aan. De tijd van uh, Joling ook niet. En ze komt ook niet aan de tijd van Manon Canninga. Maar 1.58.01, terwijl ze valt, maar dat doet ze gelukkig voor haar... na de finish, is ook voor haar wel een dik persoonlijk record... Lissa Wijfje, dus 18 jaar jong. En uh, zij komt uit Zuid-Holland ook uit de buurt van Alfa aan de Rijn. En dan is er dus ook al eentje, een pupil uit de jonge oranje. Zeg maar een groei, briljantje, laten we het zo noemen. Reed tegen Roxanne van Hemert. Die weet hoe het is om als junioren erg goed te rijden. Werd ooit wereldkampioen bij de junioren. Maar dat is eigenlijk ook zo'n beetje het laatste wapenfeit geweest van Roxanne van Hemert. Die nu al zevende staat. Ja, dan weet je zeker dat je niet gaat. Maar Melissa Wijfje dus uh, uh, wel goed gedaan. Vierde, in ieder geval in een dik persoonlijk record. We gaan uh, naar dames die echt weer strijden op voorhand al voor Olympische tickets. Wat heet Yvonne Nauta? Hoe zou het met haar zijn? Zou ze die uh, moeilijke drie kilometer... die domper naar die wissel... die verkeerde wissel met Linda de Vries... zou ze dat een beetje uit haar hoofd hebben gezet... weten te zetten in de wetenschap... dat ze in vorm is. Want ze reed vorige week... in een trainingswedstrijd voor de eerste keer... een 1500 meter binnen de twee minuten. 1,59, 47 tegen... Diana Valkenburg, nu in de baan. Die ook nog altijd strijdt om een ticket... weliswaar een persoonlijk record op de 1000 meter. Maar dat was er langer na niet goed genoeg. En op de drie kilometer eindigde Diana Valkenburg als zesde. Dus nu moet het voor Valkenburg dus ook gebeuren. Reed ook wel weer goed op die drie kilometer tegen Yvonne Nauta. Nu Valkenburg heeft dadelijk de laatste binnenbocht. Yvonne Nauta heeft straks in de laatste ronde de laatste buitenbocht. Dat is op een 1500 meter altijd wel lekker hè? Ja dat is dan kan je altijd aan het eind kan je, kan je toch wel er naartoe rijden zeg maar. Maar ik verwacht wel dat uh, Diana wel afstand neemt van, uh, van Yvonne Nauta. En dat zie je ook 26.06 in de opening voor Diana Valkenburg en 26.83 voor Yvonne Nauta. En in principe is natuurlijk uh, Valkenburg ook meer de 1500 meter specialist. Yvonne Nauta is meer een dame, bijvoorbeeld voor die 5 kilometer waar we morgen wat betreft de dames het uh, olympisch kwalificatietoernooi mee gaan afsluiten. Valkenburg maakt een pittige dit, indruk moet ik zeggen. Dit is, ja, dat, je ziet er echt die bocht uit te versnellen. En dit is ook, hier moet ze het ook laten zien hè. Een dus, rondje 28,3. Uh, en dat is ontzettend goed voor Diana Valkenburg. En je zag eigenlijk gewoon de duizend meter dat ze die snelheid heeft. En nu moet ze het vasthouden. Ze is 900ste sneller bij de doorkomst van zojuist dan Antoinette de Jong was. En het straalt er in ieder geval al vanaf dat het veel beter is dan bij de Nederlandse afstandskampioenschappen. En toen het allemaal voor geen meter ging met Diana Valkenburg, 15e op deze afstand toen. En ze wisten maar niet waardoor het kwam. Maar deze Valkenburg maakt een betere indruk. Maar haar, uh, houdt ze dat vol na de 28,3 van ze? juist nu een 30 rond bij het ingaan van de laatste ronde. Dat is wel 1,7 seconden verval. Maar aan de andere kant, ze ligt wel voor ten opzichte van Antoinette de Jong. En als ze binnen de e 56,37 weet te eindigen... dan doet ze in ieder geval goede zaken. Maar daar komt Yvonne Nauta aan. Daar komt Yvonne Nauta ook aan. Maar Nauta heeft nu het nadeel van de laatste buitenbocht. Diane Valkenburg heeft de laatste binnenbocht als voordeel. Maar Nauta rijdt niet zoveel langzamer hier meer hoor, dan Diane Valkenburg. Maar het verschil is te groot. Het is meer dan 10 meter in het voordeel van Diane Valkenburg. Die de rit gaat winnen. e 56,37. Dat de kloppetijd komt ze niet aan. Tweede. e 67 Drie tiende achter Antoinette Annette de Jong, Yvonne Nauta nu al de vierde tijd. Maar wel weer in het dik persoonlijk record. Want ze gaat van 1.59, 47 naar 1.57, 23. Dat belooft al wat voor morgen voor ik, de 5 kilometer. Ik wou net zeggen, dat, dat belooft zeker wat van. En het, ja, laat ze toch wel zien dat ze gewoon echt in vorm is. En, uh... Ja, dit twee seconden eraf rijden, dat, is natuurlijk een, dat zijn natuurlijk enorme stappen op zo'n zo toernooi. En in de wetenschap ook nog is dat Diana Valkenburg... wel verreweg haar beste tijd ooit in half neerzet. Maar ja, het is voorlopig niet genoeg. Hè. Ze staat tweede achter Antoinette de Jong. Zo hoog ligt het niveau nu al op de 1500 meter bij de vrouwen. En dan krijgen we ja, de koningin van deze afstand nog in actie. Die staat er namelijk nu. Irene Wüst, de regerend wereldkampioen, Dat werd ze voor de derde keer in haar carrière toen we daar waren in maart in Sochi... En ze is natuurlijk ook de Olympisch kampioene. Nadat ze brons veroverde in Turijn pakte Wust het goud in Vancouver. Staat in de starthouding en is prima vertrokken. Want ze is ook in prima vorm. Derde wedstrijd op de duizend meter en ze won met overmacht. Binnen de vier minuten won ze de drie kilometer. Ze rijdt tegen Jorien Voorhuis. De vrouw uit de ligaploeg, Irene Wust gestart in de binnenbaan. Zij dus namens TVM, zoals altijd, al jaren, jarenlang... de sponsor die ermee op gaat houden, neemt het initiatief... Zoals je mag verwachten in deze rit. En opent dan in 25-73. Dat, dat, dat is een goede opening. Dat is een goede opening. Kijk iedereen gaan. Heel hard de bocht uit te snellen. En nu gaat ze het rechte stuk op. En kijk naar die klappen. Ze heeft zo'n goede techniek op dit moment. En dan raakt ze. Irene Wüst is misschien wel beter, beter dan dat ze uh, ooit is geweest bijna. Al is dat na zo'n superjaar als vorig jaar misschien ook wel gevaarlijk om te zeggen. Toen ze bijna alles wist te winnen. Want ze werd ook wereldkampioen Allround. Ze werd Europees kampioen Allround. Nu gaat het weer om de losse afstanden. Irene Wüst komt door in 53-66. Gelijke doorkomsttijd als het baanrecord dat ook op haar naam staat. En die ronde zegt 27-9. Dit is echt ongelooflijk hard. En als ze, ja, ze heeft ook de vorm gewoon echt weer te pakken. Dit is echt de oude Irene hoor, kijk. Ireen Wust, het spat ook inderdaad er vanaf een geconcentreerde blik als je eventjes in de gezicht kan kijken. Jorien Voorhuis op grote achterstand komt Ireen Wust, die die rechterarm van de rug houdt. Op weg naar de 1100 meter, naar de bel voor de laatste ronde. Door in 1.22.59. Ze ligt gewoon voor ten opzichte van het barecord. En niet te zuinig ook, want dat barecord doorkomst was 1.22.87. Dus daar ligt ze gewoon dik twee tienden van een seconde op voor. En zo kan er hier wel eens een barecord aankomen van Ireen Wust als ze dat het ontspannen Fallout. ze nog rijdt. Ongelooflijk. Het in, wordt niet zwaar, maar het gaat nog. In de laatste ronde, de laatste buitenbocht die ze gewoon prima doorgaat. Ze valt helemaal niet stil, zoals veel rijders altijd doen in zo'n laatste buitenbocht. De barencor is 1.54.05. Dat is ook de snelste tijd ooit gereden op Lagerland. En 1.53. 1.53 gaan we naartoe. 1.53. 31. verleggend. Ongelooflijk. Nou, verleggend. Ongelooflijk, Heel wat een tijd. Staan. Dit is ook een tijd daarna, daar, daar, daar, daar moet je ook verstaan. Ongelooflijk, wat een tijd. Nog nooit is er oh. buiten Salt Lake en Calgary zo hard gereden zoals iedereen Wust nu doet. 1.53.31. Drie seconden sneller dan de nummer twee met nog drie ritten te gaan op de 1500 meter. Goeie genade. We zeiden eerder in dit toernooi dat die 500 meter tijd van Michel Mulder, als die was gereden op een hooglandbaan, dan zou dat een wereldrecord zijn geweest. Jochem, vul maar aan. Ja, maar dit is... Ja, een, dit toch, is een, ja, absoluut. Als dit in Salt Lake City of Curry dan, dan rij je in wildrecord. Dat durf ik ja. wel te stellen. En uh, de opmerking van Michel was... Van, ja, dan gaan de snelheden zo omhoog... Uh, dat we nog moeten afwachten of je het gaat houden. Geldt voor een 1500 meter niet. Want die snelheden heb je ook op een 1000 meter. Dus en dit is gewoon... Ja, dit is bizar. Maar ook als je het kijkt naar het verloop van de rondetijden... Dit is zo strak. Met een uh, seconde vervalt. tussen de eerste en de tweede ronde. En dan vervolgens uh, 1,6 seconden naar de laatste ronde. Het is gewoon heel strak. En er zit nu... Drie seconden en zeshonderdste tussen de nummer 1 en 2. Er is nog wat ruimte dus om er Er is nog kraten. wat ruimte. Maar nummer 2 dit... is Antoinette de Jong. Ja, maar de winnares kunnen we wel opschrijven. Ja, maar het gaat ook om die andere tickets. Ja. Met nu Lotte van Beek en Marit Leenstra. Sebas en, en Pauline. we zijn gestart in de achtste rit. Drie ritten dus inderdaad nog te gaan. Terwijl Wust voor ons langs glijdt. Ja, dikke, dikke, dikke complimenten. En we wennen maar zei het eerder vandaag op de radio. Het gaat dit toernooi vooral om zij die niet gaan. Maar Wust verdient een groot compliment met de 1500 meter die zij zojuist heeft neergezet. Nu dus weer concentreren op de ploegenoten. Lotte van Beek en Marit Leenstra allebei van Team Corendon. De winnaressen van de 1000 meter. En Leenstra op het in 25.55, 25.61 voor Lotte van Beek, die na de tweede binnenbocht wel voor ligt op de kruising, maar Leenstra heeft meer snelheid, meer snelheid weet zij over te brengen op het ijs. Een schaats naar uh, Lotte van Beek toe, heeft nu de binnenbocht om het uh, karwei wat zo in zoverre af te maken dat ze onderdoor komt, langs zij en voorbij. Dat heeft ze gedaan. Leenstra aan de leiding in deze rit van Beek moet eventjes ietsje herpakken lijkt het wel. Komt door een rondetijd 28 tijd 28.6, 28.4 voor Marit Leenstra, 14e langzamer dan Irene Wüst. Valt er iets op als je kijkt? Met rijden van deze dames? Ja, als je kijkt, je ziet. Uh, ja, ze rijden allebei. Ze willen heel graag, maar het gaat, het gaat goed. Ze rijden. Nu komt Lotte van Beek. Ja, ze strijden natuurlijk wel tegen elkaar. Hè. Lotte van Beek, die. Uh... Die heeft nu de binnenbocht en die probeert langzij te komen bij Marit Leenstra. Maar dat lukt nou, net niet, net niet. Marit blijft nog iets voor. Op weg naar de bel, op weg naar de 1100 meter. En dan komt Marit Leenstra door in een rondetijd van 29.9. Zelfde rondetijd als Lotte van Beek. Betekent dat Van Beek iets minder verval heeft. Nu die laatste ronde, die laatste ronde die op de 1000 meter zo spannend was. Toen Van Beek in de buitenbocht mee reed met Leenstra. Maar nu komt Leenstra eraan hoor. Die heeft duidelijk meer snelheid. Voor de duidelijkheid, ze zijn al zeker van Sochi op de 1000 meter. Maar gaan ze er nog 1500 meter bij? Hij pak een misser van. Oh, nog een misser voor Leenstra. Twee missers in de laatste binnenbochten. Weer schaats Van Beek mee in de buitenbanen. Weer zien we het duel. En Leenstra gaat stuk. Leenstra gaat stuk. En Van Beek gaat deze rit winnen. En gaat dat doen in een tijd die sneller is dan Antoinette de Jong. Tweede tijd voor Lotte van Beek: 155 En 1,56-12 is op het randje voor Marit Leenstra. Zij staat derde. Wat een moeilijke laatste ronde voor Marit Leenstra. Die helemaal stuk ging. Wist dus nu 1, Van Beek 2. Leenstraat 3, Antoinette de Jong 4. En dus weet Diana Valkenburg nu al. Terwijl we nog twee ritten moeten, Marleen, dat zij er niet bij zit. Dat ze er niet bij zit. Nee, nee. Want de eerste drie nummers zijn eigenlijk uh, ja, vrijwel zeker. Maar nummer 4, uh, dat. Uh, ja, en er komen nog twee ritten. En ook uh, Margot Boer en uh, Jorien de Mors. Ja, waar ik toch ook nog wel iets van ga, ga verwachten. Nu staat Jorien Temors in de baan, inderdaad. In de buitenbaan tegen Margot Boer. Boer gaat het fantastisch goed mee dit toernooi. Winner is op de 500 meter. Stak er zo bovenuit naar de vierde plaats op de 1000 meter. Gaat dus al twee afstanden rijden. Net zoals dat ze uh, voor, of in de Vancouver deed. Sterker nog, toen reed ze de drie. En hoe is het met Jorien Temors? Heeft ze uh, uh, nu de benen weer teruggevonden? Na die drie kilometer waar het helemaal misging in de slotrondes. Na die twijfelachtige training, ook vanmorgen tenminste. Ja, toen spatte toch die de druk spatte er eigenlijk vanaf. Wil ze een lange baan afstand rijden? Dan moet het misschien wel nu gebeuren op deze 1500 meter tegen Margot Boer. Die zoals verwacht beter opent. Want Boer is de sprinter van deze twee. En Boer opent in 25-65. Dat is een fractie sneller, als, uh, sneller dan uh, Irene Wust was bij haar openingstijd. Maar dat zijn honderdste, 800ste van een seconde. Boer op de kruising met voorsprong, maar Temors met meer snelheid. Ja, Tamors die, uh, die komt nu door En die, ja, je ziet, dit is weer een bocht van Temors. Ze kan hier naartoe trekken en ze, ze versnelt die bocht uit. En dat is natuurlijk ook wat zij, wat zij kan, die bochten rijden. Je ziet hier dat ze het brechte stuk nu richting de finish rijdt. Lange slag. Met voorsprong op Margot Boer. 28,5. Daar zie je dat terug in die rondetijd. e van een seconde langzamer wel dan Irene Wust. Maar misschien moeten we het maar gewoon niet gaan vergelijken met de snelste tijd tot nu toe. We moeten het maar gaan vergelijken met de dames die daarachter staan. Want Wust uh, torent de bovenuit in dit veld. Nu moet Boer zien terug te keren in deze rit. Nu moet Boer via de binnenbocht zien terug te komen bij uh, Jorien Morst. Daar slaagt ze aardig in. Of dat nou zo'n goed teken is voor Jorien Morst, daar betwijfel ik aan. Want ze heeft Margot Boer. Heeft ze weer naast zich op weg naar de bel. Komen ze door. Ter Morse nog ietsje voor. 30 rond de rondetijd. Nee, dat is niet goed. En 24, 71. Dan zijn ze langzamer dan Leenstra, dan Van Beek. Dan alle andere dan de dames die daar zo'n beetje tussen stonden. En nu moet ze Ter het doen in de laatste ronde. Gooit de armen al eventjes los. En ze komt weet ze, dat het moet. Wel, komt hier onderdoor bijna. Wel richting Margot Boer inderdaad. En dan komt ze nu onderdoor in de laatste binnenbocht. Maar dan gaat die tijd meespelen. De tijd van Leenstra, de tijd van de jong. De 1,56 waar zij in eindigde. En Ter Morse gaat stuk ook in die laatste 1,53, 54, 5 en 56. naar ja. derde, ja. derde. Ja. Het gaat om honderdste. Het gaat om tiende. 1,56, 04. Ze zit er voorlopig bij maar Er komt nog een rit, hè? Er komt nog een rit. Margot Boer, 1,57 rond. Dat uh, is voor haar wel een persoonlijk record. Maar niet genoeg om naar de Olympische Spelen te mogen. Ten Mors staat op het randje erbij. Antoinette Jong, weten we wel, gaat er buiten vallen. Want die is gezakt, ondanks die super tijd van haar. 1,56, 37, naar de vijfde plaats. Voorlopig zijn het Wüst, Van Beek, Ten Mors en Leenstra. Blijven ze dit? Blijven dit de vier? Want we Ik... krijgen nog Van der Weide en de Vries. Ik... Ik kan me eigenlijk bijna niet voorstellen dat het, uh, dat het gaat veranderen. Maar alhoewel, Linda de Vries... Dit is ook nog haar kans om het te, om, om het te halen. En Anouk... ja. Maar nou, Linda is natuurlijk wel ook een sterke 1500 meter rijster. zal getergd zijn na die mislukking op de drie kilometer. Maar ja, ze weet ook dat ze een tijd moet rijden... die ze nog nooit gereden heeft om erbij te komen. Want haar persoonlijk record, Linda de Vries dus, is 1.56.48. En dat reed ze in Salt Lake City op die hooggelegen baan al daar. Nou zegt dat ook niet altijd alles, weten we sinds het enkele afstanden en ook sinds dit toernooi. Maar ze moet zichzelf dus overtreffen. Ze moet ook door een barrière heen gaan. En datzelfde geldt voor Anouk van der Weijden door een barrière gaan opnieuw zoals ze dat eerder al deed op de 3 kilometer. Van de Weijden, zij dus wel op de 3 kilometer, vooralsnog De Vries niet naar die disqualificatie. De Vries opent in 2599, 2613 voor Anouk van de Weijden, die het ook meer moet hebben van de volle rondjes. En nu komt inderdaad Linda De Vries, die jaagt achter, achter Anouk aan en ze, ja, ze, ze rijdt technisch wel beter vind ik en ze gaat nu de bocht in, ze komt er langs zij halverwege de bocht en ze gaat er nu voor. Onderdoor is ze gekomen inderdaad. Linda de Vries. Het verschil is niet zo groot. Het is een paar meter. Maar goed, dat verschil heeft ze wel in handen. Ten opzichte van de Loek van de Weijden, die ook technisch goed moet blijven rijden. 292 voor Van der Weijden. 28-9 voor Linda de Vries. Met deze tussentijden zijn ze middenmotors op dit moment niet meer dan dat. En ze moeten dus in de buurt komen van die E5604 van Temos Of de E5612. De vierde tijd tot nu toe van Marit Leenstra. Ze heeft nog een dikke ronde. Ze zijn natuurlijk Linda de Vries en uh, Anouk van der Weijden. Die via de binnenbocht probeert terug te keren bij de Vries. Maar dat lukte niet. Linda de Vries houdt het initiatief in de race. Als ze op weg gaat naar de bel, komt ze door. In 1 minuut 25 seconden en 56 honderdste rondetijd 30-5. Maar dat is te traag. Dat is te traag. Ze ligt ver achter, hoor. Ten opzichte van de tijden van uh, Leenstra en Temors. Nu weer een moeilijke kruising uh, wellicht. Want nu is het, uh, nou, lossen ze dat uiteindelijk dan net goed op. De Vries zat dicht achter Anouk van der van der Weide dat ging allemaal net goed. Van der Weide naar buiten toe, de Vries naar binnen toe. Van de Weide is gezien. Gaat de 1500 meter niet rijden in Sochi. En wat doet Linda de Vries? Komt ze bij de 156-12, de tijd van Marit Leenstra, de vierde tijd tot nu toe? Of redt ze dat niet? Redt ze niet? Nee, de vier staan vast. Want de Vries komt tot 157-89 en wordt 12 e en de 15e plaats van Anouk van der Weide. Dat is ook niet goed genoeg. Dus de vier. De vier voor de Olympische 1500 meter staan ook gelijk vast. Want Irene Wust is een dubbelaar. Lotte van Beek heeft voor de tweede keer al een afstand nu te pakken. Jorien Tamors komt erbij. En die derde plek op de 1500 meter geeft recht op deelname. Hoe dan ook. En Marit Leenstra had al een afstand te pakken met de 1000 meter. En er komt dus sowieso de 1500 meter bij. Dus drie vrouwen die dubbelen. Wust Van Beek en Leenstra. En Jorien Tamors slaagt in haar missie. Na de mislukte missie op de 1000 meter en de 3 kilometer. Lukt het haar nu wel op de 1500 meter. Zij gaat ook. Deze afstand rijden op de Olympische Spelen Lange maan in Sochi. En Jochem uitdagen, dat is goed nieuws voor Jorien ten Mors zelf. zelf. Ja. Dat is ook goed nieuws voor de ploegachtervolging. Ja, want ik denk namelijk dat wij na Irene, Lotte uh, en Marit uh, en wellicht uh, misschien dat ze nog een... Uh, Yvonne Nauten er misschien nog wel in gaan schuiven als hij morgen een goede vijf heeft. Maar dat we hebben gewoon iemand voor de ploegachtervolging als Jorin erbij nodig. En Jorin heeft laten zien dat ze niet zo goed is als dat ze was... Maar ik denk dat het iets van tijdelijke aard is. En ik ben, ja, ik ben persoonlijk, uh, ik ken Jorin goed, ik ben blij dat ze erbij is. Maar ik ben ook blij voor de ploegachtervolging dat we er gewoon nog een goede rijds bij hebben. Zo direct meer over de winnaars. We gaan naar een verliezer. Een verliezer op dit complete OKT. Want Diane Valkenburg gaat niet naar Sochi. Steven Dalebout. Ja Diane, je rijdt je beste tijd ooit in, in Tijalf. En toch sta je hier niet met een vrolijk gezicht, neem ik aan. Nee, ik ben niet zo vrolijk, nee. Maar het was echt uh, het was een goede rit. en. Hij ja, was echt veel sneller dan er ooit was hier in Tijalf. Het is dus wel een halve seconde of zo, meer dan een halve seconde volgens mij. Maar ja, geen ticket. En dat is net, uh, ik kijk even op het bord, maar dat is een halve seconde te weinig. Een halve seconde te langzaam en dan ga je niet naar de speler. Zo dus kan je een hele goede rit op gereden, maar ja, dat is toch balen, want je zit gewoon weer net naast. Ja, en dus heb je, je zet een goede rit, je hebt, je hebt vandaag in ieder geval nergens die halve seconde laten liggen. Nee, ja. Weet je, ik zat er echt goed in. Het was... Het was echt een goede rit en ik kwam gewoon over de finish en dit was gewoon en... Ja, meer kon ik gewoon niet geven. Ik was gewoon heel blij met hoe het ging en ik wist dat... Ik zag de tijd en ik wist dat het weer heel krap ging worden. Net als gisteren na de drie had ik ook, had ik ook een goede rit. Toen dacht ik, ja, ik weet niet of dit genoeg is. Toen dacht ik nu over, ja, dat zal weer net niet genoeg zijn. Was ik zo. Ja, waar ik... Weet je... Ik, kan, ik heb het laten liggen in die tweede ronde. Die ging... De eerste ronde was echt heel goed. 28-2, hoorde. ik. ging naar 30-0. Dat gat is iets te groot en dat... Uh, ja, het is iets voor de volgende keer om dat te verbeteren. Maar het is zuur dat dat nu vandaag niet lukte. Ja, want wanneer is die volgende keer? Uh, ja, over vier jaar. Maar <laughs> ben ik een beetje oud, hè? Kan zeker nog, maar weet je... Ja, volgende keer, ik weet niet wanneer mijn volgende 1500 is. Ik hoop, ik hoop snel, want... Ja, het gaat gewoon echt weer goed. In de NK was ik echt slecht. Slecht voorstel gehad, maar ik ben deze weekend weer echt heel goed. Maar je hebt net ook een PR op de 1000. Ja, dat loopt allemaal heel goed, maar het is gewoon net niet goed genoeg. Er wordt, wordt ook zo hard gereden. En ja, ja, goed is gewoon niet meer goed genoeg. En dat, uh, ja, ik kom gewoon net tekort en dat is heel erg balen. En nu? Uh, morgen vijf kilometer. Ja, en wat verwacht je daarvan? Uh, weet ik nog niet. Ik heb er eigenlijk niet helemaal meer over nagedacht. Ik was nu alleen bezig met die 1500 En... Uh, is, is daar nog iets mogelijk? Uh, ja, tuurlijk. Op elke afstand is dat mogelijk. En morgen op de vijf ook, want ik ben gewoon goed in vorm. Uh, ik ben ervan overtuigd dat ik een hele harde 5 kilometer kan rijden. Dus uh, ja, daar gaan we morgen voor. Dankjewel. Succes morgen. Dankjewel. Diana Valkenburg. Ja, Diana Valkenburg, dat was ik een klein beetje vergeten. Die moet op de 5 kilometer nog joggen. Maar met deze 1500 meter gezien... Wat gaan nou, we dan doen op de vijf kilometer? Wat, zij geeft zelf aan dat ze zich beter voelt dan uh, eerder dit seizoen. Ik ben zelf, vind, ik, vind ik het vervallen op een 500 meter te veel. Dat ik dan zeg van ja, dan, volgens mij ben je nog niet super fit als je fit kan zijn. Maar de 5 kilometer bij de vrouwen is ook zo'n afstand. Um, als je goed gaat, dan kan je in één keer wel rare dingen mee, uh, mee gaan maken. Maar als ik kijk naar bijvoorbeeld uh, Nijvon Nauta die gewoon prima rijdt. Uh, en hoek van de Weijden die voor haar doen. Ook wel best wel, maar op zich, een redelijke 500 meter rijdt uh, op de locatie hier dan is daardoor concurrentie ook gewoon heel erg groot. En vergeet niet dat Irene volgens mij ook de 5 kilometer gaat starten. Ja, nou en of. Laten we kijken naar het rijtje vrouwen dat uh, zich heeft geplaatst nu op deze 1500 meter. Dat zijn ze alle vier, hè, de nummers 1, 2, 3 en 4. Um, ja, met, met Irene bewust toch als een ongelofelijke nummer 1. Ja, by far. Ja. Ik, bedoel, ik heb zelden volgens mij zo'n groot verschil gezien tussen de nummer 1 en de nummer 3. Uh, de nummer 2, sorry moet ik zeggen. Het is uh, 2,3 seconden. Ja, uh, in dit soort uh, vorm is iedereen uh, denk ik, onverslaanbaar. Ook niet in Sochi. Hoe verbaasd is zij zelf nog, Steven? Jij bent beiden. Ja, iedereen, hoe, hoe verbaasd ben je zelf nog? Wordt er in de, in de studio gevraagd. Ja, heel verbaasd. Ik bedoel, ik uh, had vandaag wel in mijn hoofd... 1,54 proberen te rijden. En uh, als je dan 1,53 rijdt... En... Ja, de manier waarop het ging, ik verbaas mezelf uh, echt wel. Het ging echt, uh, echt heel erg lekker. Jouw coach Gerald Kemker zei vooraf het wordt een titanenstrijd, maar vandaag was er maar één echte titaan. Ja, nou ja, mijn coach die, uh, ja, die vond het denk ik net zo spannend, maar uh, ik had er heel veel zin in en ik voelde me goed. Dus uh, in, die was ik, in die zin was ik niet heel erg bang voor uh, dat het niet goed zou gaan, maar uh, ik wil wel het beste van hem kunnen laten zien. Het zag er ook uit alsof elke klap raak was, hè? was dat zo'n race deze keer? Ja zeker, ik had gewoon de rust en de ontspanning, maar daardoor, uh, ik had wel hele kracht geslagen, dus het was gewoon uh, echt een race, met boekjes als je moet. Je wil je hier natuurlijk plaatsen, dat is het belangrijkste, maar hoe belangrijk is het ook dat je nu hier een wereldrecord laagland rijdt, dat je, dat je dit meeneemt op weg naar Sochi? Ja, belangrijk. Zeker belangrijk. Ik bedoel, dit is toch zo'n moment waarop je er moet staan. Dat iedereen er staat. Uh, dat het uh, nou, ook wel een bepaalde spanning. maar ik bedoel, van tevoren ben ik ook nog nergens zeker van. Dus er zit, er zit wel een bepaalde druk. En uh, nou ja, daar wil je goed mee omgaan. En dat wil, het is toch een beetje uh, ja, een voorproefje op hoe straks tijdens het spelen. Dus je wil gewoon het allerbeste alle uit jezelf halen. En uh, gewoon een super race inzetten zoals je die in je hoofd hebt. En als dat dan lukt. En in deze tijd, ja, dat is echt... Uh, Echt ongelooflijk. zei je met een hele grote glimlach. Dankjewel en gefeliciteerd. Dankjewel. Het verhaal van iedereen wust die verbaasd is over zichzelf. Ze was niet de eerste in dit toernooi. De anderen die dus naar sortie gaan op deze afstand zijn Lotte van Beek, Jorien Termors en Marit Leenstra. Sebas, dit heeft um, gevolgen. ...voor uh, de totale ja. plaatsing, voor de totale matrix. Hoe gevaarlijk is het nu geworden voor die twee dames die daar in de wachtkamer zitten... Nou, ...en de... onderaan bungelen, Oenema uh, en Gerritsen? Ja, de drie eigenlijk, hè, want Van Riesen moeten we en ook En Van Riesen nog, ja. Ja, ja voor Gerritsen is, uh, is dit het linkste, want uh, het ergste. Want Jorien Tamors is erbij gekomen en nu mag er morgen op de vijf kilometer niemand meer bijkomen. Geen nieuwe naam meer, dus geen Yvonne Nauta, geen Karin Kleibeuker. Is dat ja, denkbaar? Is het, er is wel een nou, uitslag denkbaar, hè? Dat dat, ja, kan, maar... dat kan, maar er moet er ja, precies, dat Wust er weer bij zit. Nou ja, Wust wil graag de 5 kilometer rijden ook. Ja. Antoinette de Jong moet zich dan opnieuw plaatsen. En Anouk van der Weijden of Jorien ter Mors moet er dan ook nog weer bij zitten. Dan uh, mag Annette Gerritsen nog naar de spelen. Maar zodra bijvoorbeeld Yvonne Nauta erbij komt... Mm -hmm. of Karin Kleibeuker kunnen we een streep zetten door de naam Annette Gerritsen. Thijsje Oenema ja. weet dat er nog één nieuwe bij mag komen morgen op de 5 kilometer... Uh, uh, om nog zeker te zijn van de Olympische Spelen, dan staat zij als tiende. En als het hele podium van morgen op de 5 kilometer, de top 3, nog geen enkele afstand, andere afstand heeft uh, bereikt... Ja, dan komt het zelfs voor Laurine van Riesen nog, uh, nog in gevaar. Dus zij moet morgen ook nog eventjes met spanning gaan J Jorien kijken. Jorien te rijdt morgen geen 5 kilometer, zover ik weet. Uh, nee, dat is waar. Dat klopt. Dus die naam kunnen we gelijk al... Ja, uh, dan wordt het eigenlijk uh, nog nou, simpeler. Zich vooraf, mocht wel, maar het heeft ze zich voor afgemeld. Dat klopt. Dus dan wordt het eigenlijk, eigenlijk nog simpeler. Uh, dan moeten het Wust, Antoinette de Jong en, uh, en Anouk van der Weijden zijn. Dat moet dan het, uh, de top drie worden op de 5 kilometer. Dan gaat Gerritsen nog. En voor elke naam die daar als nieuwe naam bij komt... kun je een van de sprintsters van de 500 meter gaan wegstrepen. Ik zit nog eens te kijken naar die eindtijden, Jochem. De 1,53, 31 van Wüst is buitenaards. Uh, maar dan is de 1,5566 van Lotte van Beek... die sneelt een beetje onder, maar is eigenlijk ook een fantastische tijd, Het is gewoon een hele goede tijd. Ik bedoel, als je dat onder jou gezien kijkt... Uh, dan zullen er een aantal rijders misschien één nog eens een keertje sneller zijn. Maar op het ogenblik is Lotte na Irene gewoon een van de beste 500 meter rijders. Ja. heeft ze overigens ook al laten zien in de World Cups, hè? Dus... Dat is niet verrassend. Ja. Vandaag in deze uitzending hadden we het al over de buitenlandse concurrentie. Uh, die ineens niet meer zoveel uit Duitsland komt. Die ook niet meer zoveel uit Canada komt. Mm. Wat komt er hierbij eigenlijk in het buitenland? Want Christine Nesbitt is buitengewoon uit vorm. Ja, ze dat won over de grote, grote kwalificatie op de 500 meter ja, zag 500 ik meter, Ja, de ja. meter. Ja. Ik verwacht wel dat zij er op de spelen wel weer beter voor zal staan. Dat kan haast niet anders. Maar is Christine dat niet nog een concurrenten voor ...in de vorm van waarin Wius nu verkeert, zeg ik nee. Uh, wellicht de Amerikaanse dames, uh, dat die nog een, een paar potten kunnen ja. breken. Maar het wordt iets minder spannend. Een Russische dame misschien. We moeten die Russen natuurlijk niet uitvlakken tijdens de spelen in hun eigen land. Ja. Maar het is wel, uh, als het zo gaat met iedereen, dan, uh, dan kan je de totaal al gaan invullen hoor. We moeten de goden niet verzoeken. Maar nee, absoluut niet. in deze vorm is iedereen Wüst niet op weg naar één keer goud, zoals de afgelopen twee Olympische Spelen. Uh, nee, dat denk ik ook niet. Dan gaat het dat drie en een vijf, want dat lijkt het, het meest voor de hand uh, te liggen. Ja. Ja. Dat is pas over een dikke maand. Zometeen gaan we nog verder met de voorlaatste dag van het Olympisch kwalificatietoernooi. En dat doen we met de duizend meter voor mannen. Nieuwe belangen en nieuwe spanning. Graag tot zo. Vuurwerk. En de rest van 2013 passeert voor de allerlaatste keer de revue. We hadden bijvoorbeeld een nieuwe koning, hè, dan een inhouding. Nou, toen heeft iemand een feestelijk idee om daar een liedje bij te schrijven. In sneltreinvaart. Vervolgens hadden we het Nederland-Russisch vriendschapsjaar. De ene neger is blijkbaar de, de andere de niet. plaats voor het WK aan voetbal. Ik koop gewoon eens een keer dat nieuwe huis. Hoe ja, hebben ik... we al die eeuwen kunnen bestaan?